1 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Verkoolde lichamen gevonden bij gasterrein Algerije. VVD'er Van Balen getuigen van aanslag in Bulgarije. En al vanaf 1996 doping bij de Rabobank ploeg. Het weer bewolkt. Misschien in het noorden even de zon... en hier en daar kans op wat motsneeuw. Het vriest een graad of drie... Maar door de matige tot krachtige oostenwind voelt het een stuk kouder. Ook morgen bewolkt en vanuit het zuiden sneeuw. En in het zuidoosten kans op ijsel. En maandag sneeuwt het in het noorden dan nog een tijdje door. En de dagen daarna houdt het winter weer aan. Op het terrein van het gasbedrijf in Algerije... zijn 15 verkoolde lichamen gevonden. Dat meldt een onbekende bron... die dicht op de ontwikkelingen rond dat gijzelingsdrama zit... Verslaggever Arabische Wereld, Lex Rundekamp. Uh, Lex, weet jij iets over de identiteit van die mensen die dood zijn gevonden... en hoe ze om het leven zijn gekomen? Nee, dat is volkomen onbekend, omdat het echt het is het, ik, een kwartier geleden bekend is geworden... dat, het, dat ze gevonden zijn. Mm -hmm. Er zijn geen officiële gegevens uh, vrijgekomen... waaruit je zelfs maar zou kunnen opmaken of het nou om gijzelnemers gaat... of om uh, gegijzelde mensen. Dus dat, dat beeld is heel onbekend. En wie zouden ze gevonden hebben? Nou, dus de, het gebied van het gascomplex wordt langzaam maar zeker, hè, nu al twee dagen lang, door wat opschreven wordt als uh, special forces, hè, de speciale legereenheden van de Algerijnen, uitgekampt, ja. op zoek naar gijzelnemers en op zoek naar gegijzelden. En uh, ik neem aan dat die groep uh, uh, deze 15-verbrande lichamen uiteindelijk heeft uh, gevonden. En dan zijn er ook al veel uh, gegijzelden vrij. Uh, wat zijn hun getuigenissen? Nou, er beginnen steeds meer details naar buiten te komen over hoe verschrikkelijk hard het eraan toe gaat, uh, daar in Algerije op dit moment, op die, uh, in het gascomplex. In, in de kern kun je zeggen dat de, de gijzelnemers, hè, de, de, de islamitische extremisten, met name blijk geven dat ze op zoek zijn en waren naar Amerikanen. Ze hebben onderweg allerlei mensen, ook Britten die dus Engels spreken... gedwongen om Amerikanen te, uh, te roepen om mm -hmm. te komen. Uh, die dat weigerden, werden ook rutsigloos doodgeschoten, vertellen die getuigen. Uh, en het blijkt dus dat het, ja, de, de, de kleur van deze actie verandert nu langzamerhand... echt van een Al-Qaeda-groep versus met name ook Amerikaanse uh, belangen. Oké, okay, dankjewel Lex Runderkamp. En ook Noorwegen maakt zich uh, grote zorgen over die ontwikkelingen daar in Algerije. Want onder de vermisten zijn ook meerdere Noren. Contact met Scandinavische correspondent Rolien Kreton in Kopenhagen. Rolien, is er enig idee hoeveel Noren daar nog zitten? Ja, uh, zes Noren zitten daar nog. En het is onduidelijk of uh, ze nog in leven zijn. Mm -hmm. En vanochtend werd duidelijk dat er in totaal nu drie uh, Noren zijn... Gered. Eén was al eerder bevrijd en daar zijn nu dus twee uh, bijgekomen. Dat nieuws werd naar buiten gebracht door de directeur van Stad Oil. En Stadoil is het Noorse oliebedrijf dat er ook uh, actief is. Mm -hmm. um, die directeur wilde niet zeggen over uh, hoe deze mensen zijn gevlucht of uh, zijn gered. Maar ja, er was natuurlijk zichtbare opluchting dat uh, de, deze drie mensen... Uh, het hebben overleefd. En tegelijkertijd ja, bezorgdheid over de zes die daar nog uh, zitten. Ja, nou is er vanuit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten... veel kritiek op de aanpak van de Algerijnse regering. Heeft de Noorse premier ja. Stoltenberg daar iets over gezegd? Ja, Stoltenberg heeft een verklaring geëist voor de Algerijnse bevrijdingsactie. Waarom Algerije zonder overleg heeft ingegrepen. Mm -hmm. Maar hij is voorzichtiger in zijn kritiek dan Cameron. Hij heeft ook, Stoltenberg heeft ook gezegd dat, er, ja, dat ze met het ergste rekening houden. Gisteravond heeft hij een persconferentie gegeven. En heeft gezegd, ja, we beginnen nu aan een weekend... waarbij we echt als hele land... Ons als het hele land op het ergste moeten uh, voorbereiden. Tegelijkertijd geeft dat nieuws uh, van twee overlevenden... natuurlijk toch weer ja, een beetje hoop. Ja. En uh, dat is de Noorse regering. Houdt het de Nooren zelf ook bezig, die gijzeling? Ja, uh, zeker. Het is echt heel uh, groot. Het overheerst al het andere nieuws. Uh, het wordt op de, op de voet gevolgd. Uh, steeds met live-uitzendingen worden Noor op de hoogte gehouden. Er is ook een crisiscentrum opgericht in Bergen aan de Westkust... Uh, daar zit de familie van uh, de gegijzelden. Die worden dus constant uh, geïnformeerd gehouden, uh, krijgen constant een nieuwe stand van zaken. De overlevenden worden ook vanuit Algerije naar dit crisiscentrum gevlogen. Dus ja, nu is het voor de Noren vooral afwachten wat er met die overgebleven uh, zes uh, Noren uh, of die nog in leven zijn. Oké, okay, dankjewel. Rolien Kreton. VVD-europarlementariër Hans van Balen was vanochtend getuige... van een aanslag in Bulgarije. Meneer van Balen, goedemiddag. Wat is er gebeurd? Ik uh, ben nu in Sofia, in het Nationaal Cultuurpaleis. En daar is uh, gaande uh, een congres van de Liberale Partij van Bulgarije. Een belangrijke partij. En uh, de voorzitter, Ahmed Dogan uh, wilde mij aankondigen. Dus hij liep naar het spreekgestoelte om mij aan te kondigen. Op datzelfde moment loopt een klerenkast van een vent... Met een getrokken pistool op die meneer Dogan, die voorzitter van de Liberale Partij, haalt de trekker over, maar er gebeurt niks. Dus het pistool gaat niet af. Anders was Dogan zeker dood geweest. Daarna begon hij een beetje om zich heen te schieten, maar dat lukte ook niet. Het ding was gewoon, het pistool werkte niet. Dus ik kreeg het ding bijna ook onder mijn neus, maar gelukkig het werkte het niet. En daarna is hij meteen, dus de aanslagpleger, op de grond gewerkt. Mm -hmm. En gelukkig is het congres ook doorgegaan. En heeft iemand... Heeft die man nog ja? iets geroepen? Heeft u enig idee waarom hij uh, op, nee, op uh, Dogan af, af, afriep? Uh, het was geen verwaarde man. Het was normaal een clearcut van een vent die ook professioneel, zal ik maar zeggen, zijn, zijn uh, pistool trok. Dus, dus uh, dat maakte geen verwaarde indruk. Het is ongetwijfeld een politieke aanslag. De man is nu overgedragen aan de politie. Uh -huh. uh, dus, maar meer weten wij op dit moment ook niet. En leidde dat tot chaos? Want u zegt dat het congres ging meteen door? Nou, het ging natuurlijk niet meteen door. Uh, Dogan, dus mijn collega, uh, ik ben hier voorzitter van de liberale internationale werd weggeleid. Maar gelukkig totaal niet gewond. De man werd afgevoerd die de aanslag bleefde. En uh, wij werden verzocht weer te gaan zitten. Er was geen paniek. Dat was mm -hmm. heel goed. En men heeft ook gezegd, we laten democratie niet uh, kapot maken door zo'n aanslag. Dus het congres gaat door. En ik heb ook een verhaal kunnen houden wat ik al had voorbereid over democratie met de rechtsstaat veiligheid. En ja, dat was eigenlijk, zonder dat ik dat kon weten, een, een heel relevant thema. Ja. Uh, maar ja, het is natuurlijk, iedereen schikt hier wel van. Uh, we zullen weten misschien vanavond wat er nou precies komt. Maar gelukkig is de aanslag bij. En die Ahmed Dogan, die man, de man die het slachtoffer werd van die aanslag, uh, is hij een bekende politicus daar? Jazeker, hij is de belangrijkste oppositieleider. De Liberalen hebben hier ongeveer 15% van de stemmen. Mm -hmm. Uh, dus een dus, belangrijke man, uh, belangrijke partij. Later dit jaar heb je verkiezingen, dus, dus daarom was dit congres op hier gepland. En uh, daarom was ik ook uitgenodigd om een verhaal te doen. Oké, okay, nou dank u wel, meneer Van Balen, voor deze snelle reactie. Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal. Martijn van Beek. De uitreiking van de Machiavelli-prijs aan Bauke Vaatstra gaat gewoon door. De stichting Machiavelli-prijs legt de kritiek van onder andere... oud-directeur Klappers van Vluchtelingenwerk Leeuwarden naast zich neer... Klabbers zegt dat Vaatstra hem in 1999 telefonisch zou hebben bedreigd. Destijds besloot hij geen aangifte te doen... vanwege de gespannen situatie rond asielzoekers. Veel mensen waren ervan overtuigd dat een asielzoeker... Marianne Vaatstra had vermoord. Klabbers doet nu alsnog aangifte om te voorkomen dat Vaatstra de prijs krijgt. Bauke Vaatstra ontkent dat hij Klabbers heeft bedreigd. Hij zegt hem niet eens te kennen. De uitreiking van de Machiavelli-prijs is op 12 februari. Op de Londense luchthaven Heathrow vallen ook vandaag veel vluchten uit door de sneeuw. Gisteren was het een chaos op het vliegveld. Er werden meer dan 400 vluchten geannuleerd en veel mensen brachten de nacht door op een matje in de vertrekhal. Heathrow heeft twee banen, daarvan wordt er steeds maar één gebruikt terwijl de ander sneeuwvrij wordt gemaakt. Rond 11 uur vanochtend waren er al zo'n 100 vluchten geannuleerd, vooral binnenlandse vluchten en vluchten binnen Europa. De andere vliegvelden in en rond de Britse hoofdstad... hebben naar eigen zeggen weinig last van het winterweer. Zij melden hooguit wat vertragingen. De voormalige Rabo-wiederploeg begon al meteen in het eerste jaar... van het bestaan met het gebruik van doping. Dat was in 1996. NEC Handelsblad schrijft daar vandaag over. In dezelfde krant doet Rabo-renner Thomas Dekker... een uitgebreide bekentenis. Tot in detail beschrijft hij hoe hij doping gebruikte... in zijn Rabo-periode. Ik praat erover met wielenverslaggever Sebastian Timmerman. Uh, Sebastian Dekker kwam in 2005 bij de ploeg... en was een van de beste jonge renners van zijn generatie. Toch werd hij meegezogen in die dopingcultuur van de ploeg. Hoe ging dat? Uh, hij was uh, makkelijk te beïnvloeden, zo jong als hij was. Zo zegt hij uh, in dat uh, verhaal. Het is eigenlijk een monoloog inderdaad in het andersblad um, In het milieu waarin ik terechtkwam, zo zegt hij, uh, hoorde doping erbij. Uh, doping was een, uh, een way of life. Je leeft hard, je traint hard. Ja, en er hoort ook gewoon, uh, gewoon doping bij. En dus is hij uh, uh, in die periode, vanaf augustus 2006, om precies te zijn... zo schrijft hij, uh, uh, ook EPO onder andere gaan gebruiken. Toen heeft hij voor de eerste keer een EPO-kuur gekocht. En alleen EPO? Of heeft hij ook gerommeld met bloedtransfusies? Hij heeft ook uh, die Nepo gekocht in de Tour uh, van 2007. Heeft hij dat gebruikt, moet ik mm. beter zeggen. In 2007, dus dat was die, uh, de Rasmussen Tour. Maar ook inderdaad is hij via, uh, zoals hij zegt, een begeleider... Uh, zijn toenmalige begeleider in contact gekomen met de man... die uh, in broed, bloedtransfusies deed. Uh, uh, dus hij heeft dat inderdaad drie keer gedaan. Drie keer heeft hij een bloed, bloedzak gekregen, schrijft hij. En Thomas Dekker werd uiteindelijk betrapt en geschorst. Ja. Hoe kijkt hij er nu op terug? Heeft hij spijt? Ja, nou ja, hij kijkt er inderdaad uh, met droefenis uh, op terug. Uh, Vallen wat krachttermen uh, in het slot van het verhaal. Uh, um, nou ja, hij had eigenlijk, daar komt het eigenlijk op neer, gewild dat hij nog twee of drie jaar jonger was geweest... en dat hij als jonge renner terecht was gekomen in een uh, wielerwereld... die er toch wel anders uitziet. Want dat benadrukt Dekker, die inmiddels weer rijdt bij uh, de Garmin-ploeg... Mm. Uh, benadrukt hij dus echt dat het wielrennen uh, van na zijn schorsing... een hele andere sport is dan het wielrennen voor zijn schorsing. En hij zegt daarin, uh, soms is het gewoon lachwekkend zo langzaam als dat we tegenwoordig rijden. Er dus hij had eigenlijk gewild dat hij uh, ja, twee jaar jonger was geweest... en in een andere wielersport terecht was gekomen. Oké, okay, dankjewel. Sebastiaan Timmerman. Mensen met obesitas die na hun dood willen worden gecremeerd, kunnen straks terecht in Beverwijk. De eigenaar van een paardencrematorium heeft een vergunning aangevraagd... voor het bouwen van een extra grote crematieinstallatie. Volgens hem kampt Nederland met een sociaal probleem. Bij zijn crematorium melden zich geregeld zwaarlijvige mensen, zegt hij... met de vraag of ze daar ook gecremeerd kunnen worden. Nederlanders met ernstig overgewicht kunnen vaak niet terecht... in de reguliere crematoria. De ovens zijn te klein en het verbrandingsmechanisme is niet geschikt... voor het verbranden van grotere hoeveelheden lichaamsvet. Sport. Er is nog een wedstrijd gaande op de Australian Open. Het duel tussen de Fransen Gaël Monfils en Gilles Simon... Uh, Marcella Meskers, Simon, die leek de partij naar zich toe te trekken net. Hij kwam op 2-0 in sets. Hoe staat hij er nu voor? Nou, we zitten toch in een vijfde set, hoor. Ja, het is niet te geloven. Uh, Gaël Monfils, zijn landgenoot, kwam in de derde en vierde set sterk terug. 6-4-6-1. Maar ik moet wel zeggen, Simon liet die vierde set helemaal lopen. Had wat last van zijn knie. Werd behandeld door de fysio. Uh, het is natuurlijk een, een, een, een lange en vermoeiende strijd. Dus je ziet wel vaker, als er dan twee 0 sets staat, om even op adem te komen, laten ze gewoon een set lopen. En ja, ik, uh, ik denk dat hij het nog in die vijfde set wel gaat proberen. Maar belangrijk is natuurlijk van hoe is het met die knie? Ja. Um, voorlopig is het 1-0 voor Monfies in de vijfde set. Dus uh, het kan nog eventjes duren. Het is uh, be alles beslissend tussen deze twee Fransen. En dan nog even het vrouwtoernooi Melbourne. Daar speelden de titelkandidaten Asarenka en Serena Williams. Uh, heeft een van beide kandidatuur gesteld? Nou, zij behoren natuurlijk samen met Maria Sharapova tot de top drie van uh, de favorieten. En vooral Serena Williams, die maakte uh, net als Sharapova heel veel indruk. Williams kreeg ook maar vier games tegen tegen de Japanse Morito vannacht. Uh, Azarenka had het trouwens wel moeilijk. Zij is de nummer één van de wereld. Ze is titelverdedigster. Maar ze is toch wat minder goed in vorm dan vorig jaar toen ze iedereen van de baan sloeg. Um, ze speelde tegen de Amerikaanse Jamie Hampton. Nou, een hele bescheiden speelster. Wel top 100. Ze is nummer 63 van de wereld. Maar die Hampton die stond toch mooi. Uh, set en nog wat voor in die tweede set. Toen kreeg die Amerikaanse last van de rug. Moest behandeld worden. Was niet helemaal fit. En uiteindelijk verloor ze in drie sets van Azarenka. Maar het geeft toch aan dat de titelverdedigster nog niet in topvorm is. Dankjewel, Marcella Mesker. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit John Bakker. Met de files op de ring van Amsterdam, de A10... in beide richtingen bij de Zeeburger Tunnel, 2 kilometer. De tunnel is helemaal afgesloten. Hij heeft te maken met een technische storing. Het verkeer kan beter omrijden via de Koentunnel. Tot slot de hoofdpunten van het nieuws. Er zijn 15 verkoolde lichamen gevonden bij het gasterrein in Algerije. De zorgen over het lot van de gegijzelden nemen toe. VVD'er Van Balen was getuige van een aanslag in Bulgarije. De aanslag mislukte omdat het pistool weigerde... En al vanaf 1996 was er sprake van doping bij de Rabobankploeg, schrijft de NRC Handelsblad. Thomas Dekker doet in de krant een uitgebreide bekentenis. En dit was het uitgebreide NOS Journaal straks, Tros in Bedrijf. Stel, u organiseert een prachtig publieksevenement. Maar hoe komt u aan dat prachtige publiek?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 Kijk hoe je mee kunt doen op vogelbescherming.nl Dit is Radio 1 Tros in bedrijf Bas van Derven Dames en heren, goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Elke zaterdagmiddag bespreken we het economisch nieuws van de afgelopen week. Vandaag in de studio Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB. En de gast Ger Hukker, voorzitter van de NVM. De Nederlandse Vereniging van Makelaars. NVM en NVB dus aan één tafel, schelt maar één letter, maar wel een hele wereld op zich. Heren, welkom. We gaan eerst even naar de voorstelronde. Woelkstaal sinds 2007, voorzitter van die NVB. De belangbaarheid ging voor zo'n 100, 100 leden. Ja. Hè? Met name de banken, buitenlandse banken. ook Maar ook, ook de ja. grootbanken in Nederland. De grootste geldgieters, ING, Rabobank, iets mindere mate. En ABN AMRO. Um, dat klopt, hè? Ja, ja, ja, dat zijn de drie grootbanken. Ja. Nummer vier is SNS. En dan krijg je een Nederlandse bank als ja. van Landschot. Uh, Frieslandbank, tot voor kort natuurlijk hm. zelfstandig. Maar je hebt ook de Bank Nederlandse Gemeente. Je hebt een Waterschapsbank. Uh, en SNS, hoe lang nog? Uh, daar kan ik absoluut geen uitspraak over maar, doen. Hm. We volgen met z'n allen de kranten. En, uh, ja, maar dat ligt bij de toezichthouder. Geeft u er extra grijze haren van? Uh, nee, ik krijg niet zo gauw ergens grijze haren van, dus ook hier al niet. Van. <laughs> Dan even iets waar u mogelijk wel grijze haren van krijgt... want u neemt afscheid dit jaar als voorzitter van de NVB. Ja. Uh, nou, uh, stond er op 30 november in de Telegraaf een verhaal uh, van een aantal journalisten... die zeggen, ja, uh, hij wordt er eigenlijk een beetje uitgekegeld, staal... want hij baarde opzien door onhandige uitspraken in de crisistijd... werd niet gezien als het juiste gezicht. Hij is over zijn houdbaarheid heen. Nou wil ik niet Oprah Winfrey zijn. Uh, u mag uh, antwoorden ja of nee. Is dit waar? Nou, het is zo onzin. Kijk, bedoel maar, je moet op dat soort dingen nooit reageren. He? Maar dat is de categorie nieuws maken. Luie journalist. Mm -hmm. ja? bedoel maar, die leest een artikel in het Financieel dagblad over uh, wat bestuursproblemen in de NVB... Mm -hmm. Uh, wat over zo klopte en dan uh, vangt hij met één oor op dat, uh, dat ik wegga en dan knoopt hij het aan elkaar. Luie journalist, nieuws maken. Oké okay, en toch als of je het nou, niet over hebben. hebben. daar gaan we die over hebben. Nou nee, is niet waar, onzin. Nee, u gaat absoluut onzin, absoluut met onzin. Ik wil een tandje minder. Een tandje min, Ja. Maar u bent 65 gaat... geworden, dat zou je zo ja, niet zeggen. Dan zeggen dat nee, nee, nee, nee, dank. nee, nee, nee, ik heb Destijds heb ik dit met ontzettend veel plezier opgepakt... Ja. Uh, met een soort basisafspraak voor vijf jaar. Ja. Uh, Niets vermoedend uh, van de, de crisis, die, die kwam erbij. Overigens, heel vervelende crisis, maar als voorzitter ik kun je daar toch op een bepaalde manier uh, genoeg aan beleven... omdat ik uh, echt wat heb kunnen en mogen doen en ook uh, heb bereikt. Hè. Maar wat heeft u concreet bereikt? Geef eens een Nou, Het allerbelangrijkste is toen de crisis uitbrak. Toen werd er we terecht gevraagd door de banken... hoe zit het nou met jullie zelfreflectie? Ja. Banken waren erg naar binnen gekeerd. Een erg interne focus, dat is ook wel begrijpelijk. En uh, ik heb er veel moeite voor gedaan om een eigen commissie in te stellen. We hebben zelf onderzoek gedaan. Dat uh, heeft een rapport, de commissie Maas. Maas heeft een rapport met Al-Ingetelman Maas. Allemaal, ja. Al om, ja dat werd alom geprezen, de inhoud van dat rapport. Dat hebben we vertaald naar een code banken. Hm. Vooruitlopend daarop uh, kon ik het met Wouter Bos eens worden... over een heerakkoord over de beloningen. We hebben de monitoringcommissie, commissie Burgmans... die de loftrompet steekt over de manier waarop banken dat hebben geïmplementeerd. In die afgelopen vier jaar. Ja. Nou, dat, dat vind ik ook van banken uh, absoluut uh, te waarderen. Ja. Of, wat je ja. los allemaal kan vinden van wat er is gebeurd en zo. Ja, toch als tegenwerping... een absolute vooruitgang geboekt. Als tegenwerping wel deze. Uh, de bonuscultuur is inderdaad teruggeschroefd... maar de salarissen zijn omhoog gegaan, zo lezen we de krant. Of is dat luie uh, journalistiek Niet, niet tientallen procenten, nee. Eh? Er, er, er zijn, maar is het een goed signaal? Want dat vraagt me dan af. Als nee, dat je is zo. Als, u, als u dit zo. verhaal leeft en u ziet aan de andere kant het banken dat uw eigen leden er echt een beetje om proberen heen te, heen te werken, nee, dan wordt het niet blij, zo. Nou? Je ziet dat uh, vergelijking met uh, andere Europese landen hebben wij drastisch ingegrepen op mm -hmm. beloningen. Die bonuscultuur is volstrekt weg. De, de, de, de, dat voldaan aan de code. In de afgelopen jaren zijn sommige salarissen met enkele procenten misschien omhoog gegaan, maar dat heeft daar niet zozeer mee te maken. Wat je op dit moment schiet, is dat die CAO's zwaar onder druk staan. De, de, we hebben een, een, een teruggang in werkgelegenheid... van 130.000 werknemers naar 90.000. Maar we in, praten hier niet over cao-mensen. De bankiers zijn vrij van cao. Die kunnen zelf hun salaris onderhandelen met hun bazen. En doe dat dan ook. Nee, maar en die maar, salarissen maar, zijn wel structureel besteden. Uh, in alle jaarverslagen staat het. aanhoudsvergaderingen uh -huh. gaan daarover. Daar is een, een, een grote teruggang uh, in, uh, in beloning. grote ja. teruggang. En je moet... Je moet discussiëren over de vraag of überhaupt variabel salaris of dat wel of niet moet. Mensen die op een commerciële functie zitten, kun je dat voorstellen. De, de, de valse prikkels die er destijds in zaten... Ja. zijn helemaal uh, terug gereguleerd mm -hmm. door de Nederlandse bank. De Nederlandse bank houdt daar toezicht op. Had u niet de kans gehad dat juist om hele, die hele bonuscultuur te schrappen toen? Want dat was een helder geweest. Nou Als ja, je is variabel je moet, je en vast ja, dat ja, moet je gewoon niet doen in de ja, bank. We moeten wel rekening houden met hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit. Hè? Mm -hmm. in, in, in, in alle sectoren van het bedrijfsleven... Ja. Kennen we vaste salarissen, variabele salarissen en bonussen? Dat zijn drie verschillende dingen. Het wordt vaak op één hoop gegooid. Dat is een, uh, een, een mechanisme in de arbeidsmarkt... Wat er ja, in de afgelopen 20, 30 jaar ingeslopen is. Ja. En dat kun je ook niet zomaar in één sector uh, terugdraaien. Maar het dat was juist in die sector wel, met... wel chic geweest... om dat wel in ieder geval te doen. Hè? Nou, dat is dus ook gebeurd. Ja. Als, je, als je ziet uh, uh, dat daar grote teruggang in, in is geboekt... En, en als je het vergelijkt met, uh, uh, met, met de sector in andere landen... Hm. In Engeland, hè, de, de, de City, maar ook Wall Street... Hè, van de week weer gelezen over de grote banken daar... Dat is maar ook andere bedrijven daar. Ja, we ja maar dit is uh, over Nederland is, is een beetje ja. uh, en, en, en, en, en, en een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Wat een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje en beetje is beetje een beetje een beetje een is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje uh, dat, dat daar te weinig aan gedaan is. Je hebt niet het idee van... Uh, het zijn commerciële bedrijven, laat het helder zijn... maar ja. het, het gevoel bij de consument en, en bij de ondernemer is er niet... Ze, ze zijn er ook nog een beetje voor ons. Uh, ja. Er zit uh, dus weinig spijt in, net op bij de leens zou je bijna kunnen zeggen. Ja, je, nou. nou, dat is er wel. Kijk, ja. we zijn een, een grote stap verder, concludeert mm -hmm. Burgmans ook... maar je hebt helemaal gelijk, Gerrit, wat, wat Burgmans ook concludeert is dat we dat nog niet voor het voetlicht hebben ja. weten te brengen. En we gaan met het rapport van Burgmans nu... en een visie op de toekomst gaan we de markt op. Het staat als een paal boven water... dat banken terug moeten naar hun publieke functie. We heb, je hebt wel de onderneming nodig... om die publieke functie te, te, kunnen, te ja. kunnen uitvoeren. Maar we moeten, het is absoluut waar dat ja. we zijn er niet in geslaagd... ook niet bij het bedrijfsleven ja. om dat tussendoor te krijgen. We gaan nu met dat rapport... En die visie die we hebben ontwikkeld, gaan we de boeren op. We gaan uh, bijeenkomsten organiseren met bedrijfsleven, met consumentenbond. Om toch te krijgen, voor elkaar te krijgen dat we die dialoog oppakken en dus ook voor het voetlicht krijgen waar banken staan en waar ja. ze misschien nog verder naartoe moeten. Oké, okay. duidelijk, we gaan uh, zo meteen daar verder over praten. Ik wil nog één ding van u weten, want u, u gaat nu stoppen. De andere hobby uh, is, uh, u bent zeiler, hè? Ja, ja, ja, ja. Gaat ja, u nu fervent zeezeilen? zeilen? Nou, nee, ik ben nee. niet zo'n. Uh, ik heb zeezeilen wel gedaan, maar ik zeil nog steeds wedstrijden, gewoon de lozeze uh -huh. in de mooie klassieke pampers. Uh, en daarnaast ben ik iets langer geworden... heb ik er nog een, een motor -motor. motorboot. Maar dat heeft ook een beetje te maken met mijn echtgenoten die, die, die, die jammer genoeg niet meer uh, zo, zo goed ter been is dat ze tegen schuin liggen. Uh, okay. op met, dat zeezeilen is natuurlijk... En een motor is wel lekker rustig. En bovendien kan je de ik ga lekker de kustwateren en ik steek over naar Denemarken. Okay. En dat dingen oh, meer. Dus, dat, dus dat uh, gaat lekker veel gebeuren? Zeer bevoorrecht. Zeer bevoorrecht. Oh, hey, Hukker, sinds 2007 ook de voorzitter van de vereniging... Uh, van makelaars de FVM, een van de drie grote brancheverenigingen. 4.000 leden, daar bent, bent u de grootste van de drie. Ook eigenaar van Keizer en driemaal makelaars. Want u bent zelf ook makelaar in de regio ja. Haarlem en Haarlemmermeer, hè? Dat klopt ja, ja, in het Groene Hart, uh, Nieuwkoper, ja. ook een, een zeilenthousiast. Dus, ja. uh, okay. ja, dus, dus twee zeilen aan uh, tafel. Ja, ja zeker. Oké. Okay. Ja. Voordat u de huismarkt betrad, hield u zich als marketier om, bezig met problemen als... Ja, Ingrid die had last van beschadigd haar. Futloos. Was toch... Ja, want bij uh, jean ja, ja, ja. André Lon, he, daar ja, werkt André u al Ja, dat waren mijn eerste roots uh, ja. in, in het bedrijfsleven. Oh, de marketing nou. daar, ja, geweldig. Badfris, douchefris, uh, <laughs> noem het al wel op. De, de spons met de gleuf. En, uh, en, ja. en, en toen de makelardijn. Waarom, als je nu achteraf kijkt naar nou, deze huizencrisis, uh, had u beter in het haar kunnen blijven, toch? Ja, nou, aan de ene kant, marketing uh, boeit me nog steeds. Ja. Alleen, uh, ja, als je toen in die tijd met een nieuw product kwam... Hè, we waren met, met een versteviger bezig, hè, mm -hmm. met, met kindertoverbad en, en, en al dat soort dingen meer. Uh, ja, dan, dan duurde dat, dat die ontwikkeld zijn een jaar of zes, zeven. En je ja. was uh, dik, uh, jong in de twintig en, en dat duurde, vond ik, te lang in die tijd. En uh, ik, ha, ik had iets met mensen, ik had iets met uh, ze bij elkaar brengen. Ja. Met ondernemers bij elkaar brengen. Ik had iets met vastgoed. En uh, ja, dan, dan, uh, ja, toen is dat virus toegeslagen. Het ja, maatelijkste. Het, ja, het heeft me nooit meer losgelaten. Wat goed. Ja. Nu vijf uh, jaar voorman. Uh, u gaat nu niet weg, hè, neem ik aan, dit jaar. Of heeft u ook nee, vijf ik jaar? Ga van. Ik ga weg als de markt uh, weer aantrekt. Oké. Okay. Dat, dat kan even een causaal verband met mijn komst <laughs> en, de, en de neergang van de woningmarkt. <laughs> ja? uh, dus uh, ik, ik, ik, ik, ik ben over de helft. Uh, okay. uh, maar ik weet niet meer precies uh, hoe ver over de helft. Maar... Uh, ik ga weg ik als de markt weer, okay. er weer goed is. Waar bent u tot nu toe het meeste trots? Ik voelde het net ook al staal. Uw, uw concrete resultaten wat u de afgelopen vijf jaar heeft geboekt? Nou, het, het, het, meest, het meest trots dat ik er nog zit. Hè? Want ik heb een bedrijfstak die, die het lastig heeft. Dus ja. voor hetzelfde geld zeggen ze van nou, de Zwarte Piet gaat, gaat naar de voorman. Ja. Uh, het meest trots was ik toch vorig jaar op dat we, dat we er toch een geslaagd zijn om een een plan voor de woningmarkt te presenteren... wat het weliswaar niet gehaald heeft. Maar het meest trotse daarop is dat je met samenwerken... met een woonbond en een vereniging eigen huis... corporatiesector toch over je schaduw heen kan kijken en ja. springen. En echt veel gezien vond ik, dat, En dat smaakt ook naar meer, zou ik eigenlijk willen ja. zeggen. Dus uh, ja, daar ga je mee door. Bet betekent dat dat die drie entiteiten in elkaar is gaan worden? Dat u de corporaties en de woonbond, de huur, huur wonen, eigenlijk de hele woningmarkt onder één koepel gaat brengen? Nee, is dat nee, niet handig? Nee, nee, want kijk, iedereen heeft toch zijn eigen belangen. En okay. Laat dat duidelijk zijn: een Woonbond is echt voor, voor mensen die niet zelfstandig kunnen voorzien in eigen woonruimte. En vereniging eigen huis, uh, a priori hun uh, belangen behartigen. Uh, eigen ja, precies. Maar goed, het zit een beetje in ons vak om, om partijen die aan, aan, aan de flanken staan. om die bij ja. elkaar te brengen. En, en, en altijd weer uit te komen. Dat daardoor <laughs> is het ook prachtig om. Uh, kijk, wij zijn er toen niet in geslaagd. Ja. De, de financiële sector op een lijn te krijgen. Ja. Nee, nee, dat is jammer. En dat ja. is uh, super jammer. En, en die was ook verdeeld. Ja, en, en, uh, en, en die is soms nog verdeeld, vind ik. Mm. En, en, dus de missie voor het, voor het komend jaar is, is, die idee, te is om, om die verbindenis daar toch te maken. Ja. Want okay. uh, de, ja, de consumenten en het bedrijfsleven... die hebben er baat bij, bij een goede, goede financiële sector. Ja, ja ik denk ja. dat daar ook wel de basis voor gelegd is. Hè? De ja. politieke verandering van dit kabinet... Hè? om iets van die woningmarkt te doen... En ook de financiële instellingen hebben ja. ingezien... dat ze die verschillen van mening moeten bijleggen. Ja. Omdat het in ieders belang is dat die woningmarkt op gang komt. Ik wil daar straks uitgebreid verder over praten. Ja. Ook in het kader van onze minister van Wonen die we hebben. Maar we gaan eerst met u terugblikken naar het uh, belangrijkste nieuws van deze week. Weekoverzicht. Weekoverzicht. Nou, wielrenner Lance Armstrong heeft toegegeven dat je zeven keer de Tour de France eigenlijk niet kunt winnen op alleen een witte bodem met pindakaas. En dus staan nu vele bedrijven in de rij om de geïnvesteerde miljoenen van hem terug te eisen. De eerste is een reclamebureau uit notabene Texas, de staat waar Armstrong zelf vandaan komt. We paid him 12 million dollars because he won three Tour de France races and told us under oath he was a clean rider. He's now told us that, that was a lie and he's lost those titles. So hij deserves nor is entitled to that money. He needs to give it back. 12 miljoen. Kassa. Armstrong was niet de enige mislukkeling deze week, want pakjesbezorger TNT Express mag van de Europese Commissie niet worden overgenomen door UPS en. Real regelt het allemaal. Behalve nu en zeker niet wel, want SNS Real, zoals het tegenwoordig heet, verkeert in zwaar weer. Het idee was dat ABN Amro en ING samen met de staat en met de Rabobank en SNS zou helpen over hen te blijven, maar die eerste twee die mogen niet van Europa. De Europese Commissie wil niet dat ABN en ING meedoen... omdat die banken zelf steun hebben gekregen. Met als gevolg dat de staat en de belastingbetaler... maar de Rabobank ook voor die kosten zou moeten opdraaien? Nou, Volgende maand weten we meer, want dan komt SNS Reaal, zegt ze, met plannen. Minder winst en minder omzet voor chipmaker ASML... maar desondanks, was 2012 nog wel steeds... het op één na beste jaar van het bedrijf... en dus maakt de CFO, financieel topman Wenning, zich geen zorgen. Het is natuurlijk wel zo dat uh, de vraag naar... Uh, mobiele communicatieapplicaties de laatste jaren zo enorm is uh, toegenomen. En die eigenlijk in de uh, ja, piramide van de menselijke behoeften toch is gedaald tot op het niveau van de basisbehoeften. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, ik hoef het maar aan mijn kinderen te vragen. En die kunnen echt niet meer zonder die mobiele telefoon. En dan de werkeloosheid die is volgens het CBS nog verder opgelopen. Geen nieuws, maar wat opzienbarend is, is wel het tempo waarmee dat gebeurt. Bijna 60.000 extra werklozen in de laatste vier maanden erbij. En dat is ongeveer evenveel als de eerste acht maanden van 2012. En het CBS zegt dat het vet nu echt wel van de botte af is in het bedrijfsleven. Je kunt natuurlijk wel een aantal maanden of een aantal jaren... kun je het nog wel volhouden, maar op een gegeven moment wordt het onhoudbaar. En dat zien we terug in de vacatures die worden ingetrokken. aantal faillissementen dat oploopt, reorganisaties. Ja, het lijkt er echt op dat de crisis nu pas echt uh, tot uiting komt. Maar hoe krijg je de mensen weer aan de slag? Minister Asje van Sociale Zaken die gaat erover... en voelt in elk geval niks voor een groot banenplan. Zoals we dat eerder hebben gezien in de vorm van bijvoorbeeld deeltijd-WW. We hebben helaas niet een knop waar je op kan drukken... om de werkloosheid weer te laten afnemen en nieuwe banen te creëren. Maar helaas is een groot banenplan, hebben we daarvan geleerd... dat dat geld vaak de grenzen over verdwijnt... en dat de banen die er komen heel vluchtig zijn. En minister Asje zei gisteren tot ieders verwondering in het FD... ineens dat die voorstander is van loonstijging. Geen loonmatiging, nee... Loonstijging. Zo zouden mensen meer koopkracht kunnen krijgen... en dat is een mooie injectie voor de economie. Hij is er zo van geschrokken dat hij zijn woorden vrij snel introk. Gelukkig maar, want Bernard Wientjes van de VNO-NCW reageerde als volgt. Dit is natuurlijk een uh, onverstandige uh, uitspraak, hoort maar heel vriendelijk te zeggen. Maar dat er reuring is tot de arbeidsmarkt, dat mogen duidelijk zijn. Waarbij het taboe op loonoffers ineens wordt doorbroken. Capgemini wil het, eh, voor, eh, voorheen eh, Logica wil het. En eh, diamantboer Gassan heeft enkele jaren geleden... ook al eens een offer gevraagd van zijn personeel. In 2009 hebben we op een gegeven moment zelfs een loonover van ons personeel. En daar is men mee akkoord gegaan. Dat was heel mooi om te zien dat men echt de lange termijn het belangrijkste vindt. En tot slot de kou, want die zorgt voor topdrukte bij de Gasunie. Het staatsbedrijf pompt per dag 500 miljoen kubieke meter gas door onze pijpleidingen. En dat is bijna net zoveel als het record uit februari vorig jaar. Maar gelukkig blijven de chronische Gasunie-medewerkers er Groningsnuchter onder. Het is één druk op de knop en we zenden uit. En aan de andere kant uh, nemen we weer in. Ja, zo gaat het. Wat erin komt, moet het ook uit. Ja. Weekoverzicht. Weekoverzicht. overzicht. Luister naar trots in Bedrijf. Met twee gasten blikken we terug op het economisch nieuws... van de afgelopen week en naar hun eigen metier. Vandaag aan tafel Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken... en Ger Hukker, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De NVB en de NVM dus. Ja, hier, we hoorden net in het weekoverzicht over uh, loonoffers. We hadden het al heel eventjes over de bankierswereld en de bonuscultuur. Maar als we kijken naar de uh, salaris van makelaars... hoe staat het daar mee, meneer Buker, want met deze nou, huiskrisis... ben ik krijg heel helder in. Op, in mijn eigen bedrijf is dat al vier jaar bevroren. Ja. En, uh, dus en dat is zuur, hè, want uh, ja, dat betekent toch dat het ook een, een vorm van... Bij de mensen komt dat neer in de vorm van je, geen erkenning. Dus je moet heel erg zorgen dat er, dat er toch iets is van, van gevoel bij ze: dat, dat ze van nut zijn in deze markt. Maar ja, het zal duidelijk zijn als de omzet voor de helft wegvalt. En je kan je kosten niet snel, heel snel terugbrengen. En 65% is bij ons personeelskosten. Ja, dan, dan staat iedereen gewoon op de nul. Ja, ja, met het water aan de lippen ook. Nou ja, dus we zijn weer weg. Er zijn, ja. uh, ik, we hebben berekend ongeveer 8000 arbeidsplaatsen weg uit te maken. Er zijn vooral heel veel binnendienst en ondersteunende functies. Uh, Die verdwijnen als uh, eerste. Uh, ja, ja, en uh, aan de andere kant uh, valt, het, valt het me toch op hoe, hoe dan toch weer. Uh, bedrijven in staat zijn om weer te saneren, ook op kosten... en, en, mm. en minder investeren, en minder in kantoren. Dus uh, op de een of andere manier schijnt het toch niet te kunnen. Ja. Dus, uh, Even naar ja. het nieuws over SNS-Riaal, uh, want dat mag niet gered worden... dus de UNG en ABN Ambro hebben namelijk al aan de staatsruif gehangen. Zo zegt de uh, Europese Commissie, het aandeel zagen meteen wegzakken met 5%. Maakt Brussel hier niet gewoon een enorme fout... Nou ja, de fout ligt, denk ik, als het gaat daarom veel eerder. Wij hebben als land natuurlijk ook de zaak meer of meer weggegeven aan Brussel. Frankrijk koos er destijds voor om alle banken, wat we toen noemden, aan het infuus te leggen. En bij ons is daar steeds onderscheid gemaakt... En als je dat onderscheid maakt, ja, dan kan Brussel niet veel andere kanten op... dan uit mededingingsoverwegingen zeggen dat staatsgesteunde banken... een andere positie hebben dan vrije banken. Ik vind het overigens wel erg strak door de bocht. Ja. Ik wil even niet oordelen over de SNS-zaak, daar, daar ga ik niet over. Maar ik, ja, je zou verwachten dat Brussel ook even de realiteit onder ogen moet zien. Hè? Als dit een plan is wat deugt, ja, dan, dan, dan zucht ik wel eens... en denk ik, ja, jongens... Uh, Wees nou even reëel. Ja, als Laten we nog reden, zouden... en niet aan de regels ja. vasthouden. Ja, ja, ja. ja. Nou ja het, is, het is moeilijk om te zeggen dat je niet aan regels zou mogen vasthouden. Maar je voelt je dan wel erg uitgeleverd aan, mm. uh, uh, aan Brussel. Ja. En kijk, in, in, in landen als Frankrijk ging dat anders destijds. Daar was het chefzag. Hè. De ja. president trok het naar zich toe. Alle banken op het matje. En, uh, ja. en, ja, en allemaal ja, een allemaal tifte. Ja. Inderdaad, ja. dat ja. had het veel beter kunnen doen. Achteraf gezien, en de, dat had u met Wouter Bos kunnen bespreken in die tijd. Want toen zat u daar toch al? Uh, ja, het is ook wel aan de orde geweest. Hm. Maar dat, dat onderscheid tussen banken werd toen erg uh, groot gezien. Hm. Daar wil ik het verder bij laten. Het is ook in de commissie, de weer wel aan de orde geweest. Maar ja, dat, het is ook een andere cultuur uh, bij ons. Het hm. is natuurlijk een heel centralistisch land. Ja. Uh, maar nu Frankrijk. zitten we met een gebakken peer. Hè. Straks gaat sns reaal gewoon kopje onder. Weer een bank weg. Ja, ja, nogmaals, ik, ik wil niet ingaan op SNS zelf. Ik, nee. ik ga ervan uit dat, dat er nog een, een gereden oplossing komt... Wat, waar we met z'n allen goed moeten beseffen is dat het, het onroerend goed is. Hè? En dat geldt voor meerdere situaties. En daar situaties zit met name SNS-riaal in. De bankbedrijven ja. draaien. Dat was destijds ook met ING, toen die een, een kapitaalondersteuning moest hebben... dat kwam niet omdat ze uh, het bankbedrijf niet draaiden... Mm -hmm. maar omdat het vertrouwen in de wereld wegzakte... waardoor ja. uh, er kapitaalbehoeften mm -hmm. uh, kwamen. En er werden dingen afgeschreven. Ja. En dat, dat is ook het jammere. Bedrijven draaien goed, er wordt redelijk winst geboekt... maar vanwege de afschrijvingen moet je, kom je in adem Ja, ook weer regeltjes, ja. toch? We hebben een twi Twitter die net zegt: ja, maar wacht even, Brussel probeert hier terecht de consumenten beschermen. En nu is niet die bank... En daarom mogen we sns Real niet met nog meer geld gaan redden. Zit dat niet nou, wat in? Nou ja, ik, nogmaals, ik wil niet treden de zaak zelf... maar het plan ja. wat er ligt was juist bedoeld om de consument te beschermen. Ja. Om de, de, de, de bank op een keurige manier op te splitsen... Ja. En, uh, okay. en daarmee schade te voorkomen. En, uh, ik, ik denk nog steeds dat het jammer is dat dat niet uh, kan. Het andere dan. Uh, UPS wil de TNT Express overnemen. Mag niet. O Europa zegt opnieuw nee. Ja. Dus dalen de aandelen daar met 41 procent van TNT Express post NL... 30 lager. Uh, ook dat? Een, een, een verkeerde visie van Brussel? En te veel vasthouden aan de regeltjes? Ik ken die zaak onvoldoende van binnen okay. om dat te kunnen beoordelen. Maar mm -hmm. wat, je, wat je wel ziet is dat, uh, ja, dat het voortdurend lastig is. Als het gaat om mededinging, ja. dat, dat is een, een heel erg lastig uh, terrein. Hè? Kijk je alleen naar de Nederlandse situatie of kijk je naar de Europese situatie? Ik, ik was ooit eens betrokken als commissaris van de Jaarbeurs... bij de wens om de Jaarbeurs en de RAI te laten fuseren... Mm -hmm en dat werd door de medelingsautoriteit verboden... He, omdat dat uh, het level playing field zou bedreigen... terwijl het niet ging om de concurrentiepositie hier in Nederland... Maar het ging juist om de concurrentiepositie op van zo. Leipzig... Ja, en ja, van Frankwoord. Ja. Ja. Dus dat mededinging is, is denk ik een heel, heel lastig, uh, uh, lastig onderwerp. Ja. Hadden wij een mooie eurocommissaris. Helaas niet meer. Ja. Andere agenda tegenwoordig. We gaan naar de huizenmarkt. Want die woningmarkt heeft ondanks een eindsprint uh, in december... van het afgelopen jaar. Uh, ja, toch laten zien dat het uh, dat de afgelopen jaar de boeking gaat... Als een, als een slecht jaar voor de woningmarkt. Gindel de huizenprijzen. 6,5% gedaald, minder huizen verkocht. Het laatste stukje nog wel een beetje goed gemaakt. Uh, het recordaantal huizen uh, van 3.500 uh, is gehaald... met gedwongen verkopen huizen die met verlies zijn verkocht. Het is nu januari, meneer Huckert. Het valt een beetje stil. Het heeft allemaal te maken met de strengere normen... die nu vanaf 1 januari gaan gelden met betrekking tot de hypotheekverstrekking. We hebben die minister van Wonen, Stef Blok... Maar het blijft zo stil. Er staat één A4'tje in het regeerakkoord... over het aanpassen van de woningmarkt. Hij gaat daarmee aan het werk. Ziet u dat er voldoende drive is vanuit Den Haag... om die woningmarkt echt vlot te trekken? Nou, kijk, kijk soms denken wij... je kan beter uh, geen nieuws hebben dan, uh, dan slecht nieuws. Dus als het stil is, uh, <laughs> zeker de woningmarkt... Dan, uh, dan zou je kunnen zeggen... goh, dan, okay. uh, dan uh, waarschijnlijk is dat waarschijnlijk beter nog... Dan, dan allerlei foute maatregelen die maar opgestapeld worden. Mm -hmm kijk, ik vind dat we hebben de minister van Wonen. Nou, daar hebben we eigenlijk om gezeurd de afgelopen jaren. Omdat er weinig samenhang was tussen met name financiën en binnenlandse zaken. Ja. En, en, eh, Volkswesvesting verzoopt een beetje in eigenlijk alle andere belangen. Dus wat dat betreft blij met, met de keuze. Nou, ik las in de volkskant dat, uh, dat Blok had gezegd... ik hoop dat ik er over vier, vijf jaar niet meer ben in deze functie. Nou, ik ook, hè, want dat betekent dat... Dat het opgelost is. Uh, ja, of, of ja. hij functioneert niet, dan is het goed dat hij vertrekt. Ja. Of, of uh, missie ja. geslaagd, ja. Hè, zou jij ja. kunnen zeggen. Uh, het, het is stil. Ik heb ook liever dat het nu even stil is... en dat men nu met iets komt, zeker aan de huurkant. Ja. Want uh, kijk, de koopkant die, die, die ligt er redelijk helder bij... Uh, gelet op de kabinetsplannen. Maar aan de huurkant is natuurlijk een, uh, ja. een, een Nou Heeft u dat plan uh, al ontwikkeld hè, voor de verkiezingen vorig jaar? Ja. Uh, heeft u nog steeds een lijntje, een korte lijn, met dit nieuwe ministerie van Wonen om te praten over uw plan. In hoeverre wordt de branche gebruikt nou ja, als informatiebron? Kijk, dus, uh, uh, het, het blijft uh, beperkt tot van, goh, we hebben sympathie uh, voor het plan en hoe het tot stand is gekomen. Maar ja, de, de keiharde waarheid is gewoon dat men uh, zelf weer eens gaan shoppen en. en dingen uitgehaald heeft. Ook, ook de huurkant herken je niet. Dus wat dat betreft moet je gewoon concluderen... dat er weinig van terecht gekomen is. De, de plannen zijn nu wil. slecht en ze worden niet goed. Maar u, u zegt ze broeden. Het is nu stil. Door het wordt kennelijk gebroed. Laten we hopen dat het de goede kant uit gaat. Welke kant moet het uit? Nou ja, ik, ik, ik, ik meen het serieus dat je op dit moment op de woningmarkt, hè, als je het even hebt aan de koopkant, daar moet je niet te veel aan knoppen gaan draaien. Die markt moet gewoon naar een zachte landing toe. We zullen door de zure appel heen moeten. Dus ja. dat betekent toch dat prijzen nog wat zullen dalen en, en er staan gewoon te veel woningen op de markt. En, en, en er is te weinig vraag. Dus dat is helder. Ja. Alleen die vraag kan je, je kan ook zorgen voor niet zachte landing en, en, en een crash zou je bijna kunnen zeggen op de woningmarkt. En als je die wil veroorzaken, dan moet je vooral een knoppen draaien... door te zeggen van nou, uh, dat wat je mag lenen op de waarde van de woning... brengen we snel terug. Of uh, uh, hm? je, moet, je moet heel snel heel veel gaan aflossen. Ja. Of je moet uh, heel veel minder kan je lenen. Maar dat is ter bescherming van uh, de banken waar meneer we Staal weer voor staat. Hè? Ja, het, maar het, het, ik, ik, ik, het lijkt er nou op alsof je dit zegt... Uh, dat je niet voor veilig en verantwoord lenen bent. Alleen ja. uh, de, de boosdoener de afgelopen 30 jaar was natuurlijk... de kranen zijn te veel opengezet. Ja. Je kon te veel lenen. Maar nu het, gaat het te veel dicht, zegt u. u. Nou, in een te hoog en te ja, hard technoloog. Kijk Hoe kijkt u er tegenaan? Nou, kijk, kijk, Deels is dat ook zo. Wij hebben als banken zelf ook gepleit voor de mogelijkheid van maatwerk. Ja. Hè? Je kunt niet alles over één kam scheren. Als je, kijk, als je alles van een, een inkomen afhankelijk stelt... dan laat je buiten beschouwing het perspectief dat iemand heeft in carrière. Hè? Ja. Twee mooie voorbeelden is altijd. Twee uh, beginnende artsen. Uh, uh, die uh, getrouwd zijn of een relatie hebben en een hypotheek aanvragen doen dat nog vanuit een hele beperkte salarispositie, maar dat zijn natuurlijk wel mensen. de ja, met... verwachting is dat ze veel ja, meer gaan verdienen en, op dat ja. is maar een, voor, een van de vele voorbeelden ja. en uh, daar mankeert het nog een beetje, uh, een beetje aan. Maar het is net wat, wat u zelf net ook zegt, we, we hebben natuurlijk, we komen uit een situatie waarin het niet op kon. Hè? Uh, en nog niet zo lang geleden werd er ook nog van, vanuit verschillende hoeken gepleit om dat dat leenbedrag ten opzichte van de waarde, om dat uh, te oh. verhogen. Hè? Dat moest 106%, 108%. Ja, en dat is, en dat is nee, maar nu, nu zegt Hucker: het gaat nu uh, dat we terugschroeven, dat is oké. Okay, maar het gaat te snel en het gaat te heftig. <coughs> nou, dat, dat weet ik niet. Want kijk, dat, dat, uh, dat zegt Ger zelf ook. Je, je, je zit natuurlijk in een vicieuze uh, cirkel. Dus uh -huh. uh, als, uh, als je daar weer te ruim in bent. Dan, uh, dan blijven we met het probleem zitten. Dus dat, dat nee, keer... ik, ik pleit niet voor uh, te ruim. Uh, wat, wat heel goed zou zijn, is dat er gewoon twee jaar, drie jaar... met de spelregels die nu zijn afgesproken, dat er gewoon even niks verandert. Kijk, en, en, mm. en de, de trend is dat we ja. eind komend jaar... krijgen we weer een aanpassing van de leencapaciteit... een eh, ja. het van 6, 7 procent. Het jaar erop, dat weet je nu al. Je weet nu al, eh, ja, volgens de methode, dat we dus ja. drie keer, vier ja. keer te maken krijgen met 6, 7 procent minder lenen. Uh, en, en daar ben ik een, een felle tegenstander van. Ja. Want, want dat jaagt de prijzen naar beneden. Dus dat betekent dat met name de mensen die de, uh, zeg maar deze eeuw zijn ingestapt... de afgelopen tien jaar... dat die niet zo hard kunnen aflossen als de waardedaling van hun woning plaatsvindt. Ja. Dus ja. die mensen die komen onder water. Hè, zo. Ja. Uh, en uh, dat betekent ook dat banken die, die daar uh, zekerheid hebben... in het, in het onderpand uh, de, de problemen hebben. Maar belangrijker nog, die mensen zitten vast. Die zitten van hun eigen huis. Gelukkig, het gros verhuist niet en is gelukkig getrouwd ja. en heeft zijn baan nog. Ja. Dan ja. is er niks aan de hand. Maar... Met name die... ah ja, dat is wel een belangrijk punt. Hè. De, de, de, dus, de, de, het default percentage, het aantal wanbetalingen, is weliswaar sterk gestegen. Maar het was heel erg laag. Dus die sterke stijging heeft te maken met het laag niveau. En is verhoudingsgewijs nog een laag, laag niveau. Hm. Uh, maar wat we ons ook moeten bedenken... dat het heeft ook heel veel te maken met de stand van zaken in de economie. De recessie waarin we zitten en, en ook de sfeer die daaromheen uh, er is... en ook gecreëerd wordt, zorgt er ook voor dat er een koperstaking is. Dat er ook heel veel mensen achteroverleunen... die best een hypotheek zouden aankunnen en ook zouden kunnen krijgen... maar denken, nou, als er nog eens 5, 6, 7 procent afgaat... dan wacht ik nog wel even. En dat, dat is natuurlijk uh, heel vervelend. Er is, bovendien moeten we ons ook bedenken... er is natuurlijk altijd nog een belangrijk lichtpuntje... Als de economie aantrekt, en. Uh, uh, dan, dan is het altijd nog zo dat er in dit land een tekort aan woningen is, uh, dat, dat is. Dat is, vind ik, wel een belangrijk lichtpuntje. Ja. En als we erin zouden slagen om wat specifiek voor starters te doen. En want starters die, die vormen eigenlijk het vliegwiel voor het op gang brengen van de woningmarkt. Is dat de oplossing? Maar nou, dan weinig? moet er ook een beetje zekerheid zijn. Ja. Dat, dat ik, ik heb zelf uh, uh, een van mijn kinderen is een starter. Ja. En die leunt achterover, die wacht. Die denkt, nou uh, pa, als het nog eens een keer 6% afgaat. Ik ja. wacht hem wel even Natuurlijk. tot het eind van het jaar. Ja, Zit in een knappe huurwoning. Maar dan, dan kom je eigenlijk precies ja. Ja. op de kern van mijn, van mijn kritiek. Hè, is dat, uh, en ook de, de hulp en de roep om starters... Kijk, als je een foute maatregel neemt en mm -hmm. je zegt, daarna, nou, ik kom met de verbanddoos langs en ik kreeg toch nog wat voor starters, want die worden door deze maatregelen wel heel erg ja. gedupeerd. Dan zeg ik, maar, maar, voorkom nou uh, dat je überhaupt die verbanddroom nodig hebt ja. voor starters. Eens. Dus, dus ja. ik denk dat er nu een, een lijn is neergezet, of je het ermee eens bent of niet, door het kabinet met de annuïteit. Er wordt extra afgelost. Ja. Ik zie ook dat consumenten heel anders reageren. Die zeggen, wij hoeven helemaal ja. niet meer een beleggingsleven, hypotheken, hoeven wij helemaal niet voor ze te voorspellen of te, te, nee. te dicteren, want die, die consumenten zitten er zelf vanwege de crisis anders in. Ja. Die wil sneller aflossen. He, dus de, de oproep van mij zou zijn... is verander nou ten aanzien van de spelregels aan de koopgrond... gewoon nou eens drie jaar niks. De annuïteit staat, die 160 gaat naar 105 en 104. Dat is, ook, dat is ook een gegeven even. Maar doe nou verder even helemaal niks. Ook niet ten aanzien van leencapaciteit. En ik denk dat, dat dan uh, de consument vanzelf weer terugkomt... even los van de psychologie van dalende prijzen. Ja. Maar als je de leencapaciteit verder versneld terugbrengt... jaag je die prijzen naar beneden... En dan inderdaad zal, zal zullen kinderen nou. minder snel instappen. Ja, mooi pleidooi Precies. naar, naar ja. Stef Blok. We gaan naar de column heren. En die komt van de hand van Ronnie Overgoor... oprichter van Seven Ditches TV... het online tv-station voor ondernemers. Ondernemers zijn kritisch op banken. Terecht. Ze hebben er in het verleden een potje van gemaakt. Niet goed op onze centen gepast... en fout gebankiert het hebberig oogpunt. Maar we moeten niet doorschieten. Vooral het geschreeuw van ondernemers... dat banken geen kredieten meer verstrekken. Nee, dat klopt... Aan verliesdraaiende ondernemingen, waar de boeken een puinhoop zijn... en het businessverhaal gewoon niet klopt, daar geven ze geen krediet aan. Ik denk altijd maar zo. Zou je er je eigen geld in stoppen? Nee? Waarom zou de bank dat dan wel doen? En geven ze wel krediet, dan is het ook niet goed. Zo hoorde ik pas geleden tijdens een discussie... met mannen die de pilotenopleiding hadden gedaan... en nu een schuld hadden van meer dan een ton en geen baan. Wie was er schuldig en had het krediet niet moeten verstrekken? Juist, diezelfde bank. Het oude beleid van de banken staat in schril contrast met de inzet van de individuele bankiers vandaag de dag. Ik ben deze maanden de dagvoorzitter op een reeks ING-evenementen en zie met eigen ogen hoe de rayondirecteuren hun klanten uitnodigen, de dialoog en de discussie aangaan en vragen om het vertrouwen. Wat mij betreft krijgen ze die. Of in ieder geval het voordeel van de twijfel er wel niet over gehoord, terug te luisteren op onze website... tossenbedrijf.nl in de studio Boedestaal... voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken... de NVB en Ger Hukker, die voorzitter is... van de NVN, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Uh, dit moet u blij stemmen, dit ja. pleidooi. Ja. Dat, dat begrijp ja. ik ook, ja. ja. Anderzijds, als we naar de leden kijken, ik heb het al geroepen... Ja. de sector zelf zegt, ja, we gaan kort 30%... op de contributie van de NVB. Hoe kan dat dan? Ach, dat, dat is niet meer dan wat er in elke branche regelmatig gebeurt. Mm -hmm. Ik heb in vier brancheorganisaties mogen werken. Ja. En er is altijd, uh, wat regelmatig opduikt, is een discussie over de contributie omdat de paar grote in de, in de sector natuurlijk af en toe achterom kijken. En denken: hé, die kleintjes zitten bij ons op de bagagedrager. Ja. Dat is toch makkelijk. Dus dat, dan krijg je altijd dat soort heb ik Heb ik in vier branches meegemaakt. Maar dat is dit iets van deze tijd eventjes? Of is het structureel? Nee, dat dat, dat ze... is een eruptie die in elke branchevereniging om zoveel tijd voorkomt. Oké, okay, dat heeft niets te maken met het beleid. wat vanuit de branchevereniging van de, door, door de koepel wordt, wordt, wordt, nee, wordt gevoerd. Nee, nee, nee. nee, nee. Okay. Kijk, er is een, een contributieafdracht. Uh, en zo af en toe wordt even gekeken naar de vraag of dat een goede sleutel is. En dan wordt er een jaar over gediscussieerd, en dan blijkt vaak dat, dat er geen andere sleutel te bedenken is. <laughs> dus dit komt wel weer goed, zegt u. Ja, dit komt wel weer goed. Het gaat om het volgende dat ons, uh, nee, ons budget is gedaald. Dat is, uh, oh. uh, dat is zeker. Uh, we doen het met minder geld dan, uh, dan voorheen. Maar nogmaals, dit is wat in elke brancheorganisatie regelmatig. Ja, maar is het de eensgezindheid in de branche? Gaat u meer meemaken? Dat al die andere grootbanken zeggen, nou maar als, als die 30% dat wij ook, dan gaat uw budget. Nee, nee, nee, nee, dat heeft ook niet met die eensgezindheid te maken. De eensgezindheid binnen de branche gaat veel meer over, over standpunten. Okay. En wil je als branche uh, een, een, een, een deuk in een pakje boter willen slaan in Den Haag... dan moet je eensgezind zijn in je standpunt. Ja, maar als dit zo'n zo verhaal naar buiten op, komt... Op, is dat voor het imago van de eensgezindheid niet heel goed, toch? Nee, zo niet goed. Maar uh, des, te, des te meer reden om ervoor te zorgen dat je dat weer rechtbreidt. Ja, want dat okay. gebeurt ook. <laughs> Gaat het nog onder uw regie gebeuren, of niet? Ja, ik, ik ben nog volop in het bedrijf. De opvolger is er nog niet. En uh, ik heb beloofd dat ik het netjes overdraag. Dus... Uh, uh, dat, ja, ik zal daar... Waar, maar waar in elk geval waar ik, waar ik druk mee bezig ben, die, die dialoogbijeenkomsten met stakeholders... Hm. En daarnaast zullen wij op een aantal dossiers, onder andere de woningmarkt, euh, euh, zorgen dat, dat banken daar eensgezind in, uh, in, in zijn. Dat gaat om een Kijk, We gaan even over uw managementstijl praten. Dat doen we namelijk <kwijnt> aan de hand van een boek. Elke week schuift uh, Micha Blok eindtegenatuur van het uh, tosbedrijf aan. Uh, en die heeft een greep gedaan uit de stapel nieuw verschenen managementboeken. En deze week heet het boek Gezag hè, van Mark van Vucht en Max Wildschut. In het boek onderscheiden auteurs twee soorten leiderschap. Welke? De nou. schop is een open deur open, zou ik <laughs> zo bijna zeggen. Nou, je hebt leiderschap op basis van macht. Dat is de formele afspraak dat uh, ondergeschikte de opdracht uh, van de leidinggevende uitvoert. Mm -hmm. Maar je hebt ook leiderschap op basis van gezag. En dat moet je verdienen. Dat heeft te maken met uh, invloed en inspiratie. Zullen we het even voorleggen aan de heren? Ja. Meneer Hukker, leiderschapstijl. Waar ziet u? Gezag of macht? Ik uh, Gezag. Gezag, ja? Ja. ja. U bent een, een, een open manager waarmee je kunt ja. praten. En, ja. Ja, ja ik, heb, ik heb in mijn tijd als commissaris van de Koningen niet anders geleerd. Daar heb je zo goed als geen wettelijke bevoegdheid. Ja, maar je was ook al de je... hoofdcommissaris van politie. Ja, dat was, macht, uh, dat was. <laughs> <Toch> <laughs> dat niet? was wat meer door het midden, zou ik maar zeggen. Ja, maar zeggen. <laughs> dus je bent eigenlijk genuanceerd met het gezag. Je, als je als ME-commandant uh, uh, de rellen ingestuurd <laughs> <laughs> wordt, dan moet je er wel voor zorgen dat die mannen achter je, <laughs> je luisteren. En uh, daar kan, kan je het eerst niet even over hebben. Nee, met zo'n politieorganisatie is een wat hiërarchische organisatie. Maar zo'n bestuurlijke functie als commissaris van de Koningin, waar je dus weinig wettelijke bevoegdheden hebt, dan moet je, als je wat wil bereiken, moet je het inderdaad wel hebben van gezag. Ja. En in zo'n vereniging van banken natuurlijk ook. Hm. Ik, ik ben maar een voorzitter. Ja. Uh, die bestuurders, die gaan erover. Hm. Uh, en als ik denk dat ze een bepaalde kant op moeten en ze willen niet zo. Maar dan kan je soms ook, uh, hè, wat ik net vertelde, de commissie Maas, zelfreflectie eerlijkheid te zeggen dat ze daar op dat moment niet zaten, op zaten te wachten. En ja, dan moet je dat voor elkaar zien te krijgen. Ja. Door... Door invloed uit te oefenen. Ja, niet door machtsmisbruik. Nee, dat kan niet. Die had ik niet eens. Nee, uh, en, le en leden bepalen. Ik ja, bedoel, leden uh, bepalen. Het, het feit dat bij de in de bankensector men contributies terug wil draaien of wat ja. ook. Ja, dat zegt iets over of men tevreden bent over, ja. uh, of is over de club. En dat zijn wij natuurlijk ook. Ja. Uh, we, we, we, wij zijn ook binnen de NVM gekrompen met, uh, met, met uh, 30 procent. Uh, er zijn veel mensen uitgegaan. Uh, ja. Ja. Nou, en dat gebeurt dan even op basis van autoriteit en, en noem maar op. Dat, dat is dan ja. een minder plezierige maatregel, maar ja, uh, ja. Het uh, what's in for me? Dus zo kijken de leden. Ja, gezag, hier hoort het, uh, Micha. Hier geldt dat, ja. uh, absoluut. Maar, nou, uh, zeggen die auteurs dat ook, maar noem eens een manier hoe je dat kunt bereiken. Nou ja, zij zeggen een belangrijke voorwaarde voor het krijgen van gezag is, vind je niche? Dus een omgeving waar je met jouw persoonlijkheid en jouw capaciteiten echt een verschil kunt maken. Hm. Nou, en een school, schoolvoorbeeld daarvan is uh, Steve Jobs. Nou, hij heeft dus echt dat specifieke gebied gevonden waar hij kon excelleren, Terwijl hij helemaal niet zo'n zo mooie leiderschapstijl had. Vrij dictatoriaal. Ja. En als voorbeeld geven de auteurs van... Nou, hij parkeerde zijn Mercedes. Eh, regelmatig op twee invalide parkeerplekken. Waarop dus een <lacht> medewerker van de Apple onder de ruitwissel... op een gegeven moment het briefje deed met daarop de tekst... Park different. En deed hij dat? Dat weet ik niet. Nee, precies. Dat kunnen we ook niet meer vragen. Dat is wel jammer. En, en, hoe, en jij zelf? Macht of gezag? Um, nou, ja, ik, ik streef wel naar gezag. Maar dat, dat moet ik nog wel een beetje verdienen. Dus dat is een soort van een leerproces. Of, of door je autoriteit tijd gewoon kijken. Hoe, hoe heet het boek nog één keer? En, gezag van Mark van Vught en Max is uh, Wildschut. Een uitgave van de Arbeiderspers. Ja, hartstikke goed. Dank je wel. Volgende week heeft Michiel Blok ongetwijfeld weer een nieuw boek. En ga ik haar weer vragen hoe ze dat zelf allemaal doet. Want dat is het prettige bij van dit van het, bijkomstigheid van het lezen van managementboeken. Ja, uh, we gaan nog even naar Boedestaal. In interview zegt u dat banken smeerolie zijn van de samenleving. Maar ja, je moet wel een machinist hebben die de smeerolie in de machine stopt. Uh, veel gehoorde kritiek: bedrijven, en we worden net Ronnie overgehoord, ook al zeggen die zeggen, ja, dat is eigenlijk heel anders. Bedrijven zeggen dat ze nauwelijks aan kunnen kloppen voor krediet. Is dat nou waar of is het een onzin? Gaat het inderdaad om je, je, je rondboeken je... hebt, krijg je geen krediet en terecht? Je, je kan het niet in zijn algemeenheid zo zeggen. Er zijn bedrijven die moeiteloos krediet krijgen. En uh, er zijn ook bedrijven die, uh, die inderdaad niet verder komen dan de voordeur. Dat heeft alles te maken met het feit dat de recessie met zich meebrengt. Dat banken kritischer kijken. Mm -hmm. He, de, de risico's zijn, uh, uh, zijn groter. En uh, dat betekent inderdaad ook dat, ja, dat je soms kredieten moet afwijzen... waar je vroeger veel makkelijker in was. Ja, ja. Maar we moeten ons wel bedenken dat de afgelopen jaren... de, de kredietverlening nog steeds jaarlijks groeit... Mm. Er is wel een teruggang in de kredieten van 250.000 euro lager. Ja, de kleine En daar krediet, zie je eigenlijk. het inderdaad ja. ook precies. Daar nemen de banken niet meer uh, de risico's die ze vroeger uh, wel namen. En dat is leuk. Want gaan we, ik neem u even mee. Want ex-DNB-directeur uh, uh, ex Lex Hoogta... En die pleit in een interview <coughs> op uh, datzelfde tv-kanaal... vooral die overgehoort trouwens, even even TV... om banken meer risico te laten nemen... als het op investeren en beleggen aankomt. Luister even mee. Als je vooruit ja. wil en als je wil groeien... dan moet je ook risico's nemen. En risico's... Uh, kun je alleen maar nemen als ook de financiële sector bereid is bepaalde risico's te financieren. En als je dat onmogelijk maakt, en als je ook een klimaat creëert... waarbij je ieder risico dat een bank neemt uh, als een bedreiging wordt gezien... en als alles wat een bankier misschien een verkeerde inschatting maakt... als dat betekent dat die aan de hoogste boom geknoopt moet worden, bij wijze van spreken... Ja. dan ga je, wat je dan gaat stimuleren, is een hele uh, voorzichtige cultuur. Zowel binnen je eigen toezichtsclub als uh, binnen het bankwezen. Zo zegt, Lex hoogduin. Nou ja, kijk, ik denk dat er op dit moment best een redelijk evenwicht is. Maar het gaat uh, kritischer dan uh, voorheen, He, dus er zullen uh, uh, ook veel kredieten geweigerd worden. Uh -huh. Maar er is ook absoluut uh, is er veel kredietverlening. Dat blijkt uit de cijfers. Hier en daar is er ook zelfs vraaguitval. Ja, er zijn ook bankiers die eens tegen mij zeggen: Nou, we hebben nog op de plank, maar er is geen vraag. Uh, Althans, vraag naar, naar kredieten die ook een, een, een matig risico met zich mee hebben. En natuurlijk willen banken dat. Bank, banken Daar, verdienen maar, aan kredieten. Maar op, de, op, de, op de woningmarkt hebben we die balans gewoon niet. Ja, de, we komen uit een periode dat ongeveer 35%, 1 op 3 was dan hè, de zogenaamde het maatwerk, waar je wat ja. twijfels bij, bij kon, kon stellen. Nu is dat nog maar 1 op de 50% of zo dat, dat, dat die mensen onder de categorie maatwerk vallen. En daar moeten we echt snel wat aan ja, doen. Maar, want, maar uh, dat, he, dus, en want dat heeft niks te maken met, met hele grote risico's. Maar dat is meer met gezond verstand. Ja, uh, ja, en en onze arbeidsmarkt is veranderd. Uh, mensen krijgen geen vast contract meer. Maar dat wil niet zeggen dat ze 40 jaar werkloos zijn of worden. Nee. En als iemand wel een vast contract heeft... is dat ook nog geen garantie, uh, zou je kunnen zeggen... dat hij voor de eeuwigheid daar uh, die baan houdt. Dus ik, ik, ik vind dat we daar de balans moeten zoeken... met de toezichthouders en de banken. Hè, want de toezichthouders, de banken kunnen het oppakken. En de banken zeggen terecht soms van... ja, we moeten eens kijken... Uh, het cowboygedrag van de toezichthouders, dat is slecht voor ons imago. Maar daar zullen we echt winst moeten pakken. Ja. Dus ja, dus daar moeten moet we samen nog eens verder. moeten wij, wij zeker. Nou, nee, hoor, even, ja. daar, nee, wij ja, samen Wij ja. samen komen er ja. wel uit. Maar het is de Tweede Kamer die die beperking heeft opgelegd. Er is een gedragscode hypotheken... Ja. En daar is zijn belemmeringen neergelegd... die ervoor zorgen dat we niet meer... Ja, vanuit de ja, ja, kamer, kijk, het zal toch nog gebeuren... dat zometeen SP nee. of PVV ja. of PVDA ja. over de hypotheek gaat. Nee, het staat in het convenant, in de gedragscode... staat dat banken maatwerk kunnen, kunnen leveren. Hè? Dus daar staat al, dat staat op dus artikel het, nummer 1 in de mm -hmm. gedragscode. Alleen, ja, ik, ik, ik ja, begrijp maar vervolgens ook... staan in de uitvoeringsmaatregelen... zodanige beperkingen dat ja. banken nauwelijks aan maatwerk toekomen... omdat de regelgeving vanuit de Tweede Kamer ze daarin belemmerd ja, maar... en daar hebben wij al meer dan eens voor gepleit zeg geef die ruimte daar ja. pleit ook de toezichthouder voor ja. AFM maar dan moet je de regelgeving wel veranderen ja, nee, maar... dat is echt daar liep het goede je de voornemen voor het nieuwe jaar. Hè? Okay. Nee, ja. daar ja. moet je wat aan sleutelen spreken heer wat we moeten gaan afsluiten maandag ja. is het Blue Monday en dat is de, de meest deprimerende dag van het jaar dat iedereen dan eigenlijk een beetje van zijn van zijn goede voornemens af is hè? dan oh. zijn we weer gaan roken en eten en drinken uh, wat staat er maandag op de agenda welk goed voornemen heeft u dan uh, niet, meer, uh, niet meer onder de arm, meneer Heuker? Nou ja, ik, heel kort een uh, minuutje. Uh, uh, uh, uh, heel simpel, een koopakte om negen uur. Nou, dat is, dat is mo <laughs> een mooie start op een maandag. En smiddags de ledenraad van de NVM. En okay. dan gaan we kijken of we het, het besturen hè, door een ledenraad... op een hoger plan kunnen krijgen. Ja, en Mooi, dat gaat zo. zeker lukken. Daar komt dit verhaal over de banken, wellicht ook ter sprake. Wellicht, denk ik. Meneer ja. Stel, ja, Wij zijn drukdoende met het organiseren van die uh, dialoogbijeenkomsten... Met, uh, met het bedrijfsleven, ja. met uh, de, de, de belangenorganisaties... als makelaars, vereniging, eigen huis... om uh, inderdaad uh, niet alleen dit, dit soort dingen door te praten... maar ook te kijken waar we uh, gezamenlijk een plan van aanpak uh, kunnen creëren. En op die manier ook voor te zorgen dat er ook, ook zicht is op de feiten. Juist. En niet alleen op de emoties. Dank u wel. Heren, ik wil u beiden beide danken. Ger Hucker van de NVM en Boelus Taal van de NVB. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Dit programma kunt u terugluisteren op uh, trossinbedrijf.nl. Wordt mogelijk gemaakt door Bas Altena, Jorn Lucas, eindredactie Misha Blok. Techniek was in de handen van Jimmy van der Bek. En na het nieuws van twee uur de Tros Autoshow. Met de minister schulds van Infrastructuur en Milieu. En we gaan rijden met een auto met een onuitsprekelijke naam, de Hyundai Veloster Turbo. Ik dacht dat Veloster altijd iets was wat je kreeg... Als je uh, met verkeerde nieuwe schaatsen. probeerde de Elfstedentocht te rijden. Een V-Loster. Zo net bij je hiel. Tot zo, na twee. Samen thuis, samen het Interessante gast. Ik wil nog één kleine anekdote. Mag dat? Prikkelende vragen. Werd u vroeger beschouwd als een jonge god? Wat een vragen zijn dit. Het laatste cultuurnieuws. Ik vind in ieder geval de cultuursector onmisbaar voor een samenleving. Recensies. Wonderlijk en bijzonder. Dit is een flitverhaal. Jo, gaat het gezegd met je mening? Nou, het is heel erg apart. Opium. Ja, dat vind ik een mooi programma. Het cultuurmagazine van Radio 1. Prachtig. Live vanuit Carré. Luister dan! Radio 1, straks tussen half drie en half 5. Het nieuws van alle kanten.